Volgens EU-regels mogen vervoerders maximaal drie ritten binnen de grenzen van een ander EU-land doen. Daarna moeten ze de grens weer over. Daarmee moet worden voorkomen dat goedkopere buitenlandse krachten het werk wegkapen voor de neus van de Nederlandse transporteurs. In Rotterdam werden 30 vrachtwagens betrapt. De boete op het rijden van te veel ritten is 4200 euro.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 Het weer, af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien. Er wordt 17 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 brugge 3 kilometer. En bij knooppunt Madenberg nog eens 3. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, 5 kilometer. Er staat er een auto stil op de linker rijstrook. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen met knooppunt Bad het dorp 5 kilometer. En na een ongeluk op de A20 loopt het vast op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Zevenhuizen, 4 kilometer. Op de A20 is bij Moordrecht, richting Hoek van Holland, de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier dokter Aban. Terwijl de zon weer lekker is gaan schijnen hier in Salford, hoor je de single van Dr. Alban. Muziek uit de jaren 90. Dat was Sing Hallelujah. En daarmee is het kwart over drie geworden. Pit report. report. En dat betekent dat we overschakelen. niet naar het CQ Park Salford. Nee, hij zit in de studio van CFM. Goedemiddag Willem van Dezen, welkom. Goedemiddag, ja. Goedemiddag Willem. <laughs> Dit weekend uh, Italië aan Sanford. Wat kan je Nee hoor? Je gaat het hebben over de Masters op het uh, circuit volgende ja. week. Ja, die zijn volgende week, maar je zei het net al: Italië.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 hoe is het nu? Hoe verwacht je dat het dit jaar gaat worden? Ik heb geen idee hoe ik het in moet schatten hoeveel toeschouwers er komen. Het is altijd wel een gewild evenement natuurlijk. In de tijden van Marlboro, die sigaretten, ik weet niet of die noemen, maar dat hebben we in, in ieder geval <laughs> genoemd. Uh, ja, er werden er ook uh, heel veel acties uh, op touw gezet om mensen hier naartoe te krijgen. Uh, er werden de gratis kaart uitgedeeld landelijk en dat bracht extra. Er waren demonstraties van... Uh, Formule 1, onder andere Jos Verstappen en dergelijke. Ja, dat bracht toch een hoop extra mensen op de been. Maar hoe het er nu voor staat dat het qua toeschouwers er zullen komen, ik heb geen idee, maar ik denk dat het toch wel een redelijk publieke opkomst zal zijn volgende week. En dat is 5, 6 en 7, of niet? Nou, vier ja. mag het ook. Vier dat we, mag er ook ja, zijn. We, so. be, we, we beginnen donderdag al om 10 uur met uh, wat vrije trainingen uh, voor de klasjes. Uh, uit het Dutch Power Pack, wat jij net al noemde. Het zijn Formule Ford, de Renault Clio en de Formido Swift Cup. En vrijdag ja, dan gaat het eigenlijk pas echt los qua herrie, zullen we dan maar zeggen. Rob, heb jij een vrije dag vrijdag? Ja, klopt. Om 9 uur gaat het geluid jouw kant al op Ja, Tegenwoordig slaap ik toch niet meer uit hoor. Dus dat valt best mee.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 met een deelnemer minder moet doen uh, het weekend op Zandvoort. Want Alan uh, en Simonsen, Alain, die vorige week op Le Mans verongelukt. Ze dus was ook oh. een uh, reguliere deelnemer in die uh, VIA GT-series. Uh, ongeluk, Want er waren er twee verongelukt, hè? Le Mans. Nee, één. Uh, Eén. Oh, die één is op, over... nee, was op de Noordslife in oh. Duitsland. Er was ook iemand uh, ja. dodelijk ongeluk, Maar dat was meer uh, gezondheidsproblemen die schijnt getroffen te zijn. Okay, dus vol... Door een hartaanval uh, tijdens het rijden. Dus, maar... Die was ook iets ouder, hè? Die was, die was 55? Of, uh... Nou, vind ik niet zo oud, 55. Nee, hij is ouder dan 35. Ja, okay, dat <laughs> maar sowieso. Willem, buiten de voetbal.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 die rijdt, rijdt het... ook A1GP, of niet? Ja, maar A1GP... Uh, ja, dat is weg. Hier uh, Jeroen rijdt onder andere dit seizoen Porsche Supercup. En die, die zijn volgende week op de Neurenburgering. Dus uh, Jeroen zal hier niet zijn. Oké. Okay. Dankjewel Willem van Densen En wij gaan weer muziek draaien. Hier is Shakira en Hips dan No fighting. We got the refugees no, no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this.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 How to explain Baila la calle tell, I got it. They don't tell, I got it. They don't tell, I got it. She I got it. They don't tell, I got let me see you move like you come from colombia shit baby see mira en barranquilla se baila si. Yeah.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 It's right, the attraction, the tension. baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Geen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 nou, en dan vanavond de danceparty De Haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot 9, prijs 10 euro van aanvang 7 uur tot 12 uur. De DJ's zullen deze avond een zonnige muzikale mix verzorgen... met zwoele Latin, Arabische re, Afrikaanse ritmes en Gypsy en Balkan Beats. Dat is een... Oh, nog meer. Afgewisseld met de nodige lekkere funk, disco, soul, rock en hedendaagse dance. Nou, hè?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 De The legend of the phoenix ends with What planet Ah the force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 We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. <speaking> <speaking> We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. night again.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 James Bond when you're smoking your cigar, it's so bizarre, you think you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 Programma's. En weet je hoe leuk dat allemaal is, Mark? Want ik heb er vroeger ook aan meegedaan. Ik ook. Jij ook ja, ook, ja, ja, ja, ook. Ja, ja, ja, ja. Wie heeft er niet meegedaan aan de recreatie? Nou, dat geldt dancers. natuurlijk ook voor uh, alle kinderen hier in Zalvoort. Ga lekker meedoen. Ook dit jaar weer aan de recreatie in Zalvoort is hier culture's Wanna Have Fun van Cindy Lopper.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 Con la luz de tu mirada yo Adiós te pido. que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido. que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya. Adiós te pido. que mi alma descanse cuando de amarte se trate. Adiós te pido. Por los días que me quedan y las noches que uno... Los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós te pido. Que mi burbu derrame tanta sangre y se levante. Adiós te pido. Que mi alma no descanse cuando llamarte. De se trate a Dios te, te pido. Un segundo más de vida para darte. y Mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte. A tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida, yo. Adiós le pido. En si me muero sea de amor, el amoro no sea de vos, que de tu de corazón, todos días Para darte, y mi corazón entero entregarte, un de vida para darte, a Om half drie hoort het al bij CFM voor onze eigen weerman Lex van Den Horen. Misschien gaan we het toch nog lekker zonnig weer krijgen de komende dagen met..